Nederlands weet eigenlijk niet dat er in uh, Noord-Amerika zo verschrikkelijk veel talen gesproken worden. En eigenlijk in Euro is Europa eigenlijk een vrij taalarm land. En er worden maar, uh, eigenlijk maar talen gesproken uit drie taalfamilies. In de Europees, Fins dat zijn dan Fins-Hongaars en Laps en dan Verder niks. Terwijl je in Noord-Amerika alleen al heb je al vijftig uh, taalfamilies. Dus die, die totaal niet verwant zijn met elkaar. De grootste daarvan in Canada is de familie van de algonquin talen En de grootste van die is uh, de Cree-taal. En die wordt eigenlijk gesproken vanaf de oostkust van Canada. Helemaal tot aan de Rocky Mountains. Zo'n gebied van een uh, kilometer of 4000. En dat uh, wil niet zeggen dat al die mensen elkaar verstaan. En ik uh, zal nu een klein verhaaltje voorlezen in de taal van de. Kri van de prairies. In, eerst in het Kri en daarna in het, in het uh, Nederlands. kayaas tatsimuin. Kajaas omatsiel ematsit kamiskaak wapamumnis. Eita, paktak, kawapamat ustesa. Maka, ustesa, eki nipayet pejakaski. Ekkoni e teihtak kamiskaak uma masina payewen. Eki weet wapachte heel Hei miskawa, Isaki sake hakawa. Matzoosan wapchtah. Wijki Wa, kisi wasieu awa wapamisut, wapam misut. Hei tegen ta tot nape ma wap wapamijet. O hij omama kan minis Uma masina Wapamisut awa nutwe. Kaitweet. Daapwe. E mijatisit. Want indianen vertellen graag dingen en heel veel mop ook. Gelijk als je iemand ontmoet, een mop. En ik zal het nu in het Nederlands dan uh, uh, vertalen. Er was eens, lang geleden, een krijager jager die een spiegel vond. Hij keek erin en ik dacht dat hij zijn broer zag. Maar zijn broer was al een jaar dood, dus ik dacht dat hij een portret van hem had gevonden. Toen hij thuis kwam liet hij die spiegel aan zijn vrouw zien. Moet je zien, dit heb ik gevonden. Het is degene van wie ik houd. Moet je dit portret zien? En zijn vrouw zag zichzelf. Ze werd woedend toen ze een vrouw zag. Want ze dacht dat haar man iets had met die vrouw van dat portret. En de vrouw liet het portret van die minnares toen aan haar moeder zien. En toen de oude vrouw zichzelf zag, riep ze uit... Wat een lelijkerd! <lacht> <lacht> dus uh, dat is echt een groot deel van de cultuur daar. Vertellen van verhalen. Is, uh, en ook uh, moppen. En kritali wordt dan gesproken door ik denk zo'n 70.000 mensen en daar voor mij is, is het een van de grootste talen eigenlijk van Noord-Amerika samen met Navajo. Het eigenlijk heel anders uit als uh, talen die gewoonlijk in Europa gesproken worden. Het komt heel moeilijk over, maar het is eigenlijk van... Indianen talen zijn over het algemeen heel erg moeilijk, maar Kree vind ik zelf nogal meevallen. Maar je moet wel weten dat je dan dingen in één woord kan zeggen als... Hij geeft de kinderen te eten. Of uh, nou hier bijvoorbeeld heb ik een boek voor me liggen. De titel heeft één woord en het staat in het Engels vertaald met Stories of the House People. En dus in het één woord. Was en uh, wat je bijvoorbeeld ook hebt aan één woord, is zoiets als hij geeft het aan hem, dat is ook één woord. En uh, nou eigenlijk wordt er ook heel creatief van die woorden gebruik gemaakt, van het, de mogelijkheid om nieuwe woorden te vormen. Als er iemand die vertelt een keer een verhaal. Uh, vaak zeggen mensen dat verhalen die ze in het kri vertellen, als ze die dan in het Engels vertalen... Zijn ze niet zo grappig meer als in het dat komt voornamelijk omdat ze al die nieuwe woorden kunnen maken. Iemand was een keer een, vertelde een keer een verhaal over een marathonloper. En uh, die daarbij in zijn broek poept ofzo. En die man die had daarna de bijnaam gekregen. En dat was ook één woord dan. De man die bij het rennen in zijn broek poept. <laughs> nou. Uh, en het moet, ik moet zeggen dat Cri helaas in de gebieden dan waar ik geweest ben aan het uitsterven was. Ik heb bijna geen kinderen gezien die die taal uh, spraken. Dit is allemaal, gaan ze over op het Engels. En er is ook nauwelijks een uh, literatuur in het Cree. Als ik weer iets in het Cree zei tegen de Cree, kreeg ik vaak ook in het Engels uh, antwoord. Dus hey, you speak good Cree, zo zeiden ze dan. En uh, terwijl ik helemaal niet zo goed die taal spreek eigenlijk. En er we worden wel wat Boeken uh, gepubliceerd ook in de taal, maar die, zijn, die hebben over het algemeen ook vertalingen erbij. En tot voor kort waren het bijna alleen maar christelijke boeken van missionarissen die dan gepubliceerd waren. Maar het is ook wel een beetje een tendens om verhalen in de oorspronkelijke taal uit te brengen. Ik heb hier een paar boekjes, Talking Animals, een soort mythes over, uh, nou, dieren die. Uh, Verschillende dingen meemaken. Zegelijk, wij hebben ook dat soort sprookjes met sprekende dieren. Verhalen die door studenten, Dat is ook één woord, student stories. Kiskan amahawagan atzi mowinisa. Maar ja, dat kun je dan ook weer elk, bijna, heeft, het is bijna zo dat elke lettergreep een aparte betekenis heeft. Dus het is een totaal andere opbouw als wat wij hier van taal kennen. En dit is zo'n waarschijnlijk. The stories of the House People. Dat zijn verhalen die twee mannen verteld hebben. Toevallig zijn de schrijfster en die twee mannen zijn alle, alle, twee, alle drie overleden. Het is een heel recent boek. En toevallig heb ik bij de kleinzoon van een van die mannen in, in huis gewoond. Uh, een maand of vier. En die, die mop die ik net vertelde, die heb ik ook van hem uh, opgetekend. Plus... Die andere man, daar ken ik ook weer de kleinkinderen van. Het wel leuk uh, om daar dan een boek van te, te hebben. Dit zijn dan mensen die vertellen over het leven vroeger. En eigenlijk het, hoe jammer het is dat veel jonge mensen toch liever naar Michael Jackson luisteren en eigenlijk de Amerikaanse cultuur overnemen dan... Uh, dan te luisteren naar de oudere mensen die nu ook nog wel maar vroeger veel meer gerespecteerd werden door door de jongeren <zul> De like wind takes me over. Mm. Yeah. have no motor niets. No mm. Onze cultuur is heel erg gebaseerd op schrift. En dat merk je ook uh, heel erg bij allerlei dingen. Alle overal formulieren invullen enzovoort. Terwijl het bij de Cree en bij andere indianen ook helemaal niet het geval is. Eigenlijk daar is het veel meer een cultuur van vertellen. En misschien nog meer van luisteren dan van vertellen. Want luisteren doen <laughs> een hoop mensen eigenlijk niet hier in Nederland. Uh, en het wordt eigenlijk zelden geschreven. En het oorspronkelijke schrift wat de krieg gebruikte, was eigenlijk gewoon beeldschrift. beeldschriften, maakten mensen tekeningen. Sommige tekeningen waren dan symbolen. En sinds ongeveer het begin van de 19e eeuw, maar misschien ook wel daarvoor, wordt er dan ook een speciaal schrift gebruikt voor, van de crisis ja, het ziet eruit allerlei driehoekjes en dingen van allerlei vormen en dat staat eigenlijk altijd voor een lettergreep die begint met een medeklinker en eindigt met een klinker en uh, nou het is vrij eenvoudig te leren en daarvoor is het ook uh, heeft het zich zo snel verspreid eigenlijk want het is nu, uh, nu zijn het bij de crisis Waar ik geweest ben, eigenlijk alleen nog maar de oude mensen die het spreken, maar de Ojibwe's, de Inuit, de Dennis. die gebruiken gebruik allemaal eigenlijk hetzelfde schrift. En bij de, bij de Inuit is het zo dat ook de jonge kinderen het kunnen lezen. En het is ook een beetje een raadsel waar het schrift vandaan komt. Want volgens sommigen is het dan... Daar gebracht door een missionaris uh, in het begin van de 19e eeuw. Maar er zijn allerlei mythes over uh, men ook dat het zijn die het schrift hebben uitgevonden. En er is zelfs ook een mythe die zegt dat het daar geïntroduceerd is door uh, de Iberiërs in de 6e eeuw uh, voor Christus of iets dergelijks. En dat is iemand die beweert dat het hetzelfde is als het Iberische schrift. En ik moet zeggen dat er wel een paar gra grappige parallellen zijn tussen Iberisch schrift en dit schrift. In die zin dat ze ook dat de vorm van het teken aanduidt wat voor medeklinker het is. En de richting waarin het gedraaid is, een klinker aanduidt. Maar de mensen weten helemaal niet zoveel van Iberisch. Wat eigenlijk gesproken werd in uh, Spanje voordat de, de Romeinen daar kwamen. Dus het is eigenlijk niet zo zeker. Maar ik vermoed wel dat het door de missie daar is uh, geïntroduceerd. Hoewel het bijna nooit voorkomt eigenlijk dat mensen schrift uitvinden. Bijna alle schriften zijn gebaseerd op elkaar. En het zijn misschien, op de hele aarde is het misschien maar vijf keer voorgekomen dat mensen schrift uitvonden. De rest is allemaal daarvan afgeleid. Dus het zou wel heel sterk zijn als die, die missionaris een schrift heeft uitgevonden. Het ook wat de mensen hier in Europa hebben van Indianen in Noord-Amerika. Dat je Indianen hebt en Blanken. Maar dat veel mensen realiseren zich niet dat er heel veel contact is geweest tussen die twee groepen. En dat er heel veel huwelijken zijn geweest samen. Dat eigenlijk uh, de, er zijn er een paar pogingen geweest om, daar, om in Canada uh, mensen uit Europa te laten wonen, de, het hele jaar door. Hè. Vroeg, de eerste bezoekers waren altijd vissers die dan, voordat het, uh, de boel daar bevroor, trokken ze weer weg met hun uh, schepen. Maar uh, de pogingen dan om daar te overwinteren, zijn eigenlijk altijd mislukt. En dat komt omdat het daar in de winter, uh, die iets van zeven, acht maanden duurt, is het tussen de min 20 en min 40. Dus dan kun je alleen overleven als je die de het land heel goed kent en dat je precies weet hoe je alle dingen kunt bewaren om de winter te, te overleven. En al die eerste uh, pogingen tot uh, vestiging daar zijn allemaal mislukt omdat er geen contact was met de Indianen. Toen zijn we op een gegeven moment, begin van de 17e eeuw, toen eigenlijk al een heleboel mensen in het zuiden, in uh, Zuid-Amerika en het zuiden van de Verenigde Staten woonden, een heleboel blanken die daar naartoe getrokken waren. Toen woonde er eigenlijk nog niemand in Canada. En toen zijn de Fransen daar naartoe getrokken met de poli -politie politiek. Wij mengen ons met de Indianen. En uh, worden één groot nieuw volk voor deze nieuwe wereld. En uh, de meesten die daar kwamen waren mannen. Die trouwden met Indiaanse vrouwen. En het gevolg is nu dat in Frans-Canada alle mensen die... Nou, ik, ik schat zo'n 80% van alle Fransen die er langer wonen dan, uh, nou, die niet pas geleden in Canada zijn aangekomen, die hebben allemaal Indiaans bloed in zich. En uh, daar vandaan zijn eigenlijk ook een hoop mensen naar het westen getrokken, om daar uh, het bond te halen. Eigenlijk is heel Canada, is tot, tot uh, nog niet eens zo heel lang geleden, ik geloof tot een eeuw geleden, eigendom geweest van... Uh, niet echt eigendom, maar die hadden het alleen recht om naar te handelen. Van een bondhandelmaatschappij, de Hudson Bay Company. Uh, en er was dan ook nog een Frans, uh, eentje uit Frans-Canada, de Northwest Can Company. En daarvoor werkten dan veel Frans-Canadezen. Die trokken naar het westen. En daar ruilden zij dan metalen voorwerpen met indianen tegen uh, bond. En... Uh, er bestond toen ook het systeem van uithuwelijken en een hoop van die mensen zijn daar gebleven en die hebben gewoon een gezin gesticht met uh, indiaanse vrouwen uh, en het is echt, die hadden vaak hele grote gezinnen, 10, 15 kinderen, dat was echt uh, meer de regel dan de uitzondering en er waren er ook van die bondhandelaren die dan op verschillende posten werkten, die bij elke post een vrouw hadden en bij elke post een gezin, ik moet het komt nu nog steeds voor, ik heb ook een man ontmoet, een metis die uh, in drie verschillende steden gezien gezin had. <lacht> ik weet eigenlijk niet of die verschillende genoten is van hem daar eigenlijk van, van op de hoogte waren. ik ken die man niet zo goed. Maar zo, zo ging het dus, en, hij had eigenlijk, en dat betekent dat bijna alle Indianen in Canada blank bloed hebben, omdat een heleboel van die kinderen van die uit die huwelijken opgenomen zijn in de Indiaanse gemeenschap. En hier en daar zijn ze ook blank opgenomen. Het zijn nu metis die zich voorgeven blank te zijn, maar die toch ook Indiaans bloed in zich hebben. En uh, eigenlijk als je dat statistisch bekijkt, ongeveer 100 jaar geleden in West-Canada, er zijn er cijfers van bekend, dat je in één bepaalde provincie 500 Indianen, 500 blanken, 5000 Frans sprekende metis. En 5000 Engels sprekende Metis. Dus die waren echt het volledig, het meest talrijke volk eigenlijk in, in het uh, westen van Canada. En daarna zijn er nog wat opgegaan bij Indianen en bij mensen opgegaan in de blanke samenleving. En nu is eigenlijk zijn, is dat mengvolk, die Metis, is eigenlijk het uh, meest verachte volk van, uh, van Canada. Indianen worden veracht door uh, blanke Canadezen. Maar vooral de Metis. En die worden eigenlijk ook veracht door de. Uh, door de Indianen. omdat ze geen echte Indianen zijn. En dat is dan echt zuiver cultureel gezien. Omdat elk. Uh, ja, ik, je kan volgens mij wel zeggen. 100% van de Indianen in West-Canada. hebben ook blank bloed in zich. En. Uh, dus het is meer cultureel. Het is ook. Zo, zo dat de Metis. niet op reservaten mogen wonen. Alleen. Uh, de mensen die. Op een bepaald moment als uh, zijnde Indiaan verdrag getekend hebben. En dat waren dan Metis en ook Indianen. Um, nou, dit is eigenlijk vrij uniek, eigenlijk dat uit twee volken een nieuw volk ontstaat. Want ze zijn al sinds, sinds zeg 1800, zijn ze zich gaan beschouwen als. Uh, nou, wij zijn geen Indiaan, wij zijn geen blanken, wij zijn Metis. Metis is dan het. Nederlandse woord mesties eigenlijk, hè? iemand van gemengd Europees en Indiaans uh, bloed. Uh, en nu, nog steeds zijn er in West-Canada duizenden mensen, die, uh, tienduizenden mensen, die zich beschouwen als behorende tot het Métis volk. En uh, een deel daarvan uh, spreekt een taal die half Kri is en half Frans. En dat is eigenlijk de reden dat ik, naar, uh, dat ik een jaar in Canada heb doorgebracht... om die taal uh, nader te bestuderen. Dat het een, een mengtaal is. En er zijn eigenlijk op de wereld nauwelijks mengtalen. Er zijn ook gerenommeerde taalkundigen. Zelfs taalkundigen die zich bezighouden met wat dan heet taalcontact, Die zeggen dat er geen mengtalen zijn. En dan moet je wel voorzichtig zijn dat je het niet... Uh, Mengtaal niet verward met, met wat mensen doen die vloeiend tweetalig zijn, zeg maar, de, de Vlamingen in Brussel of de, de Puerto Ricanen in, in de Verenigde Staten. En uh, de, wat die mensen doen, is twee talen door elkaar mengen, terwijl ze allebei die talen vloeiend spreken. Puerto Ricanen spreken Spaans en ze spreken Engels, en ze mengen die talen door elkaar. En dat wordt dan vaak gezien als een, een mengelmoesje of een ratje toe en een verval van de taal, omdat ze, alle, omdat ze die taal niet meer goed spreken. Ze gooien er allerlei dingen doorheen. Uh, maar dat is iets anders wat daar met die mengtaal van Kri en Frans aan de hand is. Dat zijn, er zijn mensen die wel Kri spreken en ook mensen die Frans spreken, die die mengtaal spreken, maar de meeste mensen die spreken geen Frans en geen Kri. Alleen maar die mengtaal. En Soms heeft die taal een eigen naam. Sommige gemeenschappen heet het Metjef, en dat is eigenlijk het woord Metis. In een oude versie van het Frans dan was het Metief, maar dan uitgesproken was het metis spreken. want die spreekt ook een heel apart, apart variant van het Frans. En de. Uh, en sommige mensen noemen het Kri. En er waren ook af en toe wel mensen die me, meties dan, die mij vertelden dat ze dan gevraagd werden om ergens te tolken in het ziekenhuis waar dan een Kri was die, niet, uh, uh, die, die geen Engels sprak. En dan werd, zij zag er dan een beetje indiaans uit. En dan vroegen ze, spreekt u Kri? Ja, nou wilt u even tolken, maar dan mislukt het. Want die vrouw eigenlijk geen Kri sprak. En, de, en eigenlijk alleen maar de de werkwoorden, want die taal is ook nog zo'n bizarre manier gemengd. Dat de werkwoorden allemaal kri zijn en de zelfstandige naamwoorden zijn allemaal Frans. Peter Baker from Amsterdam. And I thought he was from Mandarin or something. Peter Baker from amsterdam holland in the netherlands there he is right there one of our visitors here this weekend let's give him a round of applause all the way from amsterdam i don't live far from the mountains plan. and he donates that to you. lyman lyman you can do whatever you want to do with that have a picnic i guess okay pipestone creek of onion lake you're on the air for night Indian tool. Oh, my God! Nou, zo'n indianenreservaat ziet er eigenlijk heel anders uit dan de mensen zich voorstellen mensen denken dan aan uh, typische indi echte indianententen maar eigenlijk is, het, in, is een indianenreservaat op geen enkele manier te onderscheiden van andere dorpjes de wegen lopen soms gewoon dwars doorheen er staan allemaal huizen uh, nou, het enige waar je het misschien aan zou kunnen zien is dat vrij wat indianen honden bij hun huis hebben <laughs> Blanken niet, maar voor de rest zijn de huizen precies hetzelfde en het reservaat waar ik dan geweest ben, dat was in een, uh, in een, eigenlijk op de grens ongeveer van de prairies en de bossen. Dat het zuiden van het gebied bestaat helemaal uit prairies en het noorden helemaal uit bossen. En ons gebied was dan een beetje tussenin. Dus we hadden een nog de meren en we hadden bossen en we hadden ook bouwland. Hè. Die prairies zien er eigenlijk een beetje uit als, zeg maar, glooiend Nederland. Echt eindeloze, kilometers lange heidevelden. En die bossen zijn eigenlijk net zo vervelend eigenlijk, want je ziet er nou niks anders meer dan bomen, bomen, bomen. <laughs> en uh, nou dat, daar hebben we dan bij een familie uh, gezeten, mijn vriendin en ik. En dan waren we echt deel van het gezin, we waren ook de enige blanke die op het reservaat uh, woonden. En ook sinds vele jaren daar gewoond hadden. En eigenlijk hebben we nooit uh, het idee gehad dat iemand... Uh, dat we daar onwelkom waren, we waren ook altijd welkom. Er we zijn ook verschil, verschillende malen uitgenodigd voor zweethutten en ook voor uh, zonnedansceremonies uh, zijn we bij geweest en altijd is iedereen heel vriendelijk tegen ons en ook uh, heel nieuwsgierig. Zijn heel vriendelijke mensen, je kon ook altijd overal aankloppen als je dat wilde. En uh, nou, dat was echt een uh, leuke tijd daar. Hoewel het voor het leren van Cree niet zo heel nuttig was, want gezien waar wij zaten, sprak Engels thuis. Dus ik heb meer moeten toeleggen op het leren van Cree via bandjes en uh, nou ook wel een beetje met mensen praten. En het reservaat waar wij zaten, dat was ongeveer het grootste van de provincie Saskatchewan. Uh, het was misschien 8 bij 12 kilometer of zo en er wonen dan iets van duizend mensen verspreid over het hele gebied. En eigenlijk Indianen we zitten nu nog maar minder dan 1% van, van Canada. Ik geloof veel minder zelfs. Een paar of zo En de Metis die hebben geen verdrag gesloten met de Britse overheid, want toen was het nog Groot-Brittannië. En die mogen daarom niet in een uh, uh, reservaat wonen. En op het reservaat mogen ook geen buitenstaanders wonen, tenzij ze toestemming hebben van, uh, van de mensen van het reservaat. En toen zijn we daarna een, een maand of vier in een meties dorp geweest, een kilometer 500 noordelijker. En dat was helemaal in het bos. Bossen en meren, ook wel mooi eigenlijk, hoor. hoewel het echt alleen maar bos is en, en, en meren, zoals ik al zei. En daar had je ook een kleine blanke gemeenschap. En dat was een echt eigenlijk een vrij belangrijke belemmering in het onderzoek, omdat al die blanken heel blij zijn dat ze weer wat kunnen beleven, want de meeste zitten daar niet echt vrijwillig, maar die hebben daar een baantje politieagent, verpleegster, leraar, of iets dergelijks. En uh, die proberen je allemaal zo snel mogelijk in hun gemeenschap op te nemen. En de meties denken dat, dat jij dan ook zo uh, bent als die andere blanken, want eigenlijk is het een soort klein apartheid daar. Uh, wel. het de meeste blanken het ongetwijfeld wel goed uh, bedoelen, maar ze leven echt volledig uh, langs elkaar heen. En het is, moest echt een beetje moeilijk doen om toch geaccepteerd te worden, te blijven in beide gemeenschappen. En ik heb zelf geprobeerd zoveel mogelijk met de meties op te trekken zonder uitgestoten te worden uit de blanke gemeenschap. En dan kom je op zo'n whites only, of en toe. Is het dan een feestje? Is het echt een soort whites-only feestje dan? <laughs> maar ik ben dan voornamelijk eigenlijk nog bij oude mensen op zoek geweest. Want daarvan werd gezegd dan dat die de taal het beste spreken. Maar daar was eigenlijk, iedereen boven de twintig die taal als dagelijks, als moedertaal sprak. En onder de twintig verstond iedereen het wel. En uh, dat er zo een blanke gemeenschap is. Dat, dat komt natuurlijk ook omdat iedereen zich daar, uh, daar vrij uh, mag vestigen. En... Nou... Ik vond het echt een beetje een soort klein Zuid-Afrika. Volgens mij was het ook geen toeval dat er... twee artsen en één verpleegster uit Zuid-Afrika kwamen naar vandaan. Um, en... Daardoor was het volgens mij ook dat er een beetje een soort angst was voor, die, voor elkaar, dat de blanken en de autochtonen dan een beetje langs elkaar heen leefden. Go, oh go, En deze mengtaal die die Metis spreken, die staat bekend onder verschillende namen. In sommige dorpen noemen ze het Cri, gewoon Cri. Maar dan zeggen ze er altijd bij iets als. Uh, ja, zit, maar er zit ook heel veel Frans in. In andere dorpen noemen ze het Métis, En dat is eigenlijk taal van de Metis. Wat betekent dat dan eigenlijk? En uh, bizar eigenlijk van deze taal is: er is geen enkele taal. ...enige plek in de wereld waar het hetzelfde is gebeurd. Alle werkwoorden komen uit de ene taal, namelijk het Cree... ...en alle zelfstandige naamwoorden uit een andere taal. Zo heb je zo, mensen hebben een leerboek gemaakt met allemaal plaatjes van dieren. Dieren zijn altijd zelfstandige naamwoorden. Dus het, dat heet dan Chippewa Cree, twee Indianentaal is het genoemd. Maar al de namen van die dieren die je bij die plaatjes ziet... ...zijn allemaal Frans. <laughs> en alle werkwoorden zijn... Uh, zijn kri. En de vraag is natuurlijk ook: waar komt dat vandaan? Het uh, is ook heel bizar eigenlijk, omdat het is heel moeilijk, als je een vreemde taal leert, is eigenlijk de, de klank leren is het moeilijkste. Je kan het hier komen, dan kun je altijd herkennen, blijven herkennen aan hun accent. Terwijl, in die, deze taal is eigenlijk helemaal niks. Uh, aangepast qua klank. Dus al het Frans klinkt nog als Frans, zei het wel Frans van de metis, en al het Kri klinkt nog precies als Kri. Dus uh, nou, dan heb je dingen als uh, nou, de, de woordvergoed is dan ook meer, meer Kri, dus bijvoorbeeld hij nam de boek van de tafel of dat is dan uh, uh, le livre dans le tab ou ti nam. Uhtzi, dat betekent vanaf, dus je zegt eigenlijk in de tafel vanaf, als je wil zeggen vanaf de tafel, en een Uhtinam is hij neemt, in de, hij neemt het eigenlijk in het kri, dus le livre dan le tab Uhtinam, dan le tab Uhtzi. En het is ook heel grappig, waarom in, op of aan de tafel dus allemaal is allemaal dan le tab, terwijl, we, terwijl je correct Frans moet zeggen sur la table, sur la table, hè? maar uh, daar zeggen ze dan dans la table, livre dans la table a jou, A jou is dan is. En uh, dat komt omdat het in het kri ook zo gaat, als je zegt uh, vanaf de tafel, uh, dan zeg je mitjizouwan, mitjizouwan, nik uchti, en dan heb je zeg je ook eigenlijk hetzelfde, in de tafel vanaf is Dus eigenlijk, omdat er heel veel Frans in die taal zit, is het dan onderliggend, zit er ook nog een heleboel kri-elementen in. Dus ook de woord voor is kri en dit soort dingen. Er dus zijn ook een heleboel plaatsnamen. Dat heb je dan, uh, in het dorp waar ik zat, had je dan Ala en dat betekent dan uh, de gele berg eigenlijk. In de gele berg letterlijk. En dat was gewoon een gele berg, maar die heette dan altijd zo. De plek waar wij woonden heette Alapuente. En als mensen Engels spreken, do you live Alapuente? Do you live at Alapuente? En dat komt omdat in het Cree ook een heleboel uh, plaatsnamen ook een, uh, altijd een plaatsaanduiding hebben. Je zegt, ah, ga je naar in Edmonton of iets dergelijks zeg, uh, zeg je in het Cree? Het is echt een heel, heel bizar mengeling van, van twee talen. En dat ook eigenlijk, weet niemand waar die taal vandaan komt. Het is eigenlijk pas in de, sinds de jaren zeventig zijn er een paar mensen die, die er wat over geschreven hebben aan het taalkundige hoek. En dan zijn er ook, is er ook één reiziger geweest in de jaren dertig, toevallig een Vlaamse vrouw die in West-Canada ging jagen. Die heeft gezegd, ja in dat, en dat dorp spreken ze een mengtaal van Frans en Cri. En uh, daarvoor is er geen enkel spoor van te vinden. Ik heb me door heel wat rij, oude reisverslagen heen geworsteld. Maar uh, nooit kwam er die mengtaal te spraken. Terwijl er nu mensen zijn van... Ik heb gesproken met mensen van 70, 80 jaar. Die zeiden dat ze het uh, van hun ouders of van hun grootouders geleerd hadden. Dus misschien was het altijd een soort geheimtaal. Dat mensen het onder elkaar spraken. En dat ze tot... Begin deze eeuw, dat al die mensen vloeiend tweetalig waren. Frans en Cree en vaak ook nog andere talen erbij spraken. Het is echt onvoorstelbaar hoeveel talen sommige mensen daar uh, spreken. En uh, het kan zijn dat het dus eigenlijk een soort geheimtaal was van die mensen onderling. En dat nu zijn er mensen die niks anders meer spreken. Omdat de functie van Cree in sommige gebieden, als er geen Cree sprekers meer zijn... En geen sprekers van Frans meer. Waarom zou je dan die talen behouden? Zo is het dan, denk ik, gekomen dat er. dat er mensen zijn die alleen nog maar die mengtaal spreken. Kwee kweegli nootte aachimon. Korkome hi aachimon. Kaayash, ik. manneke ja. toejof keer. En nor, Awa esche, ik wil doen daar de daar kie en koor de glasmijt weer kie apel en trok hij mona te katten maar kamerkoekoe kie al al die kwaas koepe kie kie mona ham wel de door die piste teo sa suiker Kwijko, kwijko, kwijko. Is dat zoja? Paschepetta. Ik ook zoja, ik paschopetta. Tiskepetta. Tiskepetta. Daar is mene, paschop, amakoe koeien, zoie kie jou. Kip. Kip. Wat? Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Ja, dit was een verhaaltje dat ik heb opgenomen in het zuiden van Saskatchewan. Bij, je hoort eraan een dochter van, ik denk een jaar of vijftig, en haar moeder die haar af en toe verbetert, want die dochter een beetje te langzaam is naar huis. En het is een oude krielegende over en het, waarom beren geen staart hebben. En het gaat erover een beer die uh, niks te eten heeft, en uh, het is winter, en hij uh, heeft honger, dus wat doet hij? Hij maakt een gat in het ijs, en... Uh, maar hij heeft geen hengel om te vissen. Ze dus denkt, nou dan gebruik ik mijn staart wel. Zij stopt de staart in het water. Maar er is natuurlijk geen enkele vis die daarin hapt. En uh, het vriest verschrikkelijk. Dus het meer, het, het gat vriest weer dicht. En als hij opstaat, zit zijn staart vast. En die is vastgevroren. En die breekt af. En sindsdien hebben de beren geen staart meer. Dat is eigenlijk het verhaal. <lacht> en uh, nou, dit, is dan, dit zijn mensen die ongeveer hetzelfde dialect spreken als ook, uh, ja, eigenlijk het meest bestudeerde dialect. En dat is een, waar ook de mensen heel veel mm, ja, waar de taal een goede naam heeft. En dat is op, in een gemeenschap in North Dakota daar hebben we twee mensen. Adeline Leverger en Ida Rose Allard. Maar het zijn eigenlijk Franse namen. Laverdure en Allard. Maar uh, wordt, vaak worden die namen een beetje verengeld. Die hebben een Prachtig woordenboek gemaakt van bijna 400 pagina's. Als je bij elk Engels woord ook een voorbeeldzin uh, geven, want ik zit hier nou in te bladeren, bijvoorbeeld uh, assassinate, en dat is dat dan assassinate, dan kan haat awiek betekent letterlijk iemand doden. Er zat een voorbeeldzin bij: A man in the crowd assassinated Bobby Kennedy. <laughs> en dan in het uh, midjief met is het dan: Een homme dans la bande du monde kan nippahaat heel Bobby Kennedy. Wa! En deze, Bobby Kennedy heeft dan nog een, een naamval uh, in deze zin. En uh, ja, misschien vraag je je erbij af: hoe kom je erbij om zo'n taal uh, te bestuderen? Maar eigenlijk hangt het allemaal van, van toeval aan elkaar. Want ik had dan uh, op een gegeven moment had ik de Baschische taal uh, geleerd. En als ik die eenmaal geleerd dat is de moeilijkste taal van Europa. En als, als ik die gele, eenmaal ken, is het alle taal. Elke taal makkelijk. En uh, ik ben er ook vaak in, in Baskeland geweest en ik, omdat ik me interesseerde voor taalcontact, ben ik toen ook, uh, ook min of meer door toeval op het spoor gekomen van een. Uh, nou, dat er in het begin van de 17e eeuw op IJsland door vissers ook uh, Baskisch gesproken werd. In hun con contact met Basken. Dat is een soort gebroken Baskisch. En in die. Dat zijn. De zinnetjes die daarvan opgetekend zijn. Het zijn duidelijk handelszinnetjes. Van uh, hoeveel geef je me voor deze sok. Van nou je kan voor mij zes pond meel krijgen. Dat soort dingen. Maar er worden ook wat dingen gezegd over walvissen. Wal, uh, uh, iets van uh, als, God en, als God en Maria mij een uh, walvis geven. Zal ik jou de staart geven. Was een van die uh, zinnetjes dan. En uh, ik dacht van: nou, dat kan niet, want bij IJsland heb je geen walvis die pas waren op weg naar Canada. En uh, daar ben ik toen dingen over gaan uitzoeken, van oude, oude reisverslagen, verslagen van missionarissen gelezen. En toen bleek dat een heleboel dingen die nooit, die door, in, van, die door die missionarissen en reizigers waren opgetekend als uitgesproken door Indianen, uh, dat die niet te ontcijferen waren, omdat ze niet leken op die indianentaal die nu gesproken werden. Maar het kwam dat ze eigenlijk een Baskische handelstaals spraken. was is het eerste Europese taal die door, door indianen geleerd is. Dat, om een beetje onduidelijke redenen, hadden de Basken echt heel goed contact met die Mi'kmaxen en uh, montagne-indianen. Het uh, is een goede samenwerking. Uh, ook bij het uh, het ja, uitroeien eigenlijk van een walvis door de Basken in Oost-Canada. En toen dacht ik: van, ja, misschien heeft iemand anders dat wel gevonden. Dus toen ik toch probeerde over uit te zoeken wat er dan nog meer was gedaan aan werk uh, aan taalcontact hè, van Europeanen met Indianen. Toen werd er in een van een artikel werd een zin geciteerd van uh, taal die Mitchif genoemd werd. En Waarvan alle werkwoorden, cri waren en al het zelfstandige naamwoord, Frans. En dan wat je wel hebt bij sommige Creol-talen, zoals het Haitiaans, dat is op het Frans gebaseerd. Maar daar zijn alle verbuigingen weggevallen. En dan is het een totaal andere taal geworden. Maar wat hier aan de hand was, het CRI-werkwoord was eigenlijk nog gewoon, precies zoals het CRI-werkwoord van niet-metisch-CRI-taal het Frans zelfstandig naam werd eigenlijk precies hetzelfde als het Frans van, van Canada of van, van Europa en uh, toen wilde ik daar meer over uh, weten en toen ben ik in contact gekomen met iemand in Montreal toen ik op vakantie was in Canada die daar dan, uh, die over Métis Frans en ook over deze taal het een en ander had uitgezocht en toen dacht ik, God, dat is eigenlijk wel heel interessant toen heb ik een reisbus aangevraagd bij de Canadese ambassade... ...die fondsen hebben voor dit soort dingen. Nou, die heb ik gekregen. Zo ben ik dan een jaar in Canada ge gebleven. Dit is een boost als ze naar Noord Van iets zoals uh, boos eh oh oh oh een kau terugkomt in Nederland, dan kijk je eigenlijk heel anders aan tegen de, tegen de samenleving, of misschien beter langs elkaar leving. Want ik uh, herinner me bijvoorbeeld, we gingen op een gegeven moment bij iemand op bezoek, een ander reservaat, en die woonde er eigenlijk nog niet zo lang, en die kende bijna geen mensen. We gingen er bij hem op bezoek, en hij zei, god, eindelijk, en die zijn mijn eerste bezoekers in vier dagen. Dus die was helemaal ongerust, die had al vier dagen geen bezoek gehad, en dat, omdat daar de contacten heel erg intensief zijn. Dat is ook een keer een mythisch die mij vertelde... Nou, er wordt dan soms geklaagd... vooral door de, de white guys... over de hoge werkloosheid onder... Uh, indianen. En... Uh, nou, die zei... dat was iemand die zelf wel een hoge opleiding had... en ook uh, een baan had... maar hij zei eigenlijk... als je hier in het dorp sociaal wilt functioneren... heb je geen tijd voor een baan. Omdat je het veel te druk hebt met elkaar... en met elkaar bezoeken... en met, uh, met grappen maken... Met praten over wat je bezighoudt... en luisteren naar anderen. Hè. En... Uh, hier, we, toen we... hier terugkwamen, toen dacht ik van... nou, nu staat iedereen... iedereen uh, staat hier te dringen... om de verhalen te horen. Maar uh, eigenlijk blijkt... niemand erin geïnteresseerd te zijn. En als je dan zelf op uitgaat, zijn er mensen... dan ben je een jaar weg geweest en toch ook meegemaakt... waar je graag over vertelt. En dan kom je bij iemand en die is dan net... Uh, twee weken... Uh, in uh, Spanje geweest en die gaat dan uitgebreid over vakantie in Spanje vertellen en al terrasjes uh, waren hij gezeten en dat is echt een van de dingen waar ik echt aan moet wennen, dat de mensen hier heel erg langs elkaar leven en dat daar eigenlijk de Indianen en de Metis veel meer gericht zijn op elkaar en dat ze niet lui zijn, maar van gezelligheid houden en hier is het eigenlijk Niemand wil daar eigenlijk werken. Soms zijn er wel mensen die, die proberen te gaan werken, maar het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. En eigenlijk, hier in Nederland, vinden wij werken ook eigenlijk helemaal niet leuk. En, want een van de, de onderliggende redenen dat mensen hier een baan nemen, is, dat, is voor de sociale contacten. Om, om vrienden te maken en... Uh, uh, daar is het helemaal niet nodig. Daar heb je je, je familie en je, je buren. en je, De andere mensen waar je soms een paar keer per dag echt ook uh, op bezoek gaat. En hier uh, tel je niet meer mee als je geen baan hebt. En als je hier sociale contact wil hebben, moet je er zelf op uitgaan. Uh, en dat uh, ja, heeft heel, heel veel te maken met, uh, met de belachelijke arbeidsethos uh, waar wij hier... Uh, het uh, slachtoffer van zijn. Uh, als je hier. niet werkt. en wacht. tot de mensen bij je op bezoek komen. dan, dan uh, vereenzaam je. en er zijn talloze gevallen van bekend. Uh, misschien is het al een van de belangrijkste redenen. voor, voor, uh, voor zelfmoord. hier. Dat mensen geen, geen. eigenlijk geen contact hebben met elkaar. Het is een beetje symbolisch nu dat je die. Nu die uh, partyline hebt met de telefoon. Er, zijn er mensen die daar eindelijk eens met iemand kunnen praten en dan wel een, een telefoonrekening thuis krijgen van 20.000 gewonnen. Uh, en dat komt dat we hier uh, ja, niet met onze buren praten en uh, onze vrienden alleen opzoeken als we... In, er, ergens in onze liefst overvolle agenda een gaatje vinden, om dan eventjes een uurtje met iemand te, te praten en dan weer snel weg naar de volgende afspraak. Ah. <tied> My voice is singing all over. world, Echo. Why should they not? The all the place. Hmm? The they don't, they don't, they don't come over the world. They just. Ha, ha, Soms in het noorden van Canada, bij verschillende Indianenvolkeren. heb je lichtwedstrijden. En dat zijn eigenlijk een beetje geïnstitutionaliseerde vormen. van wat er eigenlijk altijd gebeurde. en nog steeds gebeurt. Namelijk het vertellen. het vertellen van verhalen. En dan vaak ook. soms historische verhalen. Soms uh, over dingen die vroeger gebeurd zijn. Uh, soms een beetje. ja bovennatuurlijke verhalen, legendes, mythes en dergelijke. En soms gewoon liegen. <lacht> een verhaal verzinnen, <lacht> dat zo sterk mogelijk klinkt. En dit is eigenlijk een verhaal, het is ook heel vaak dat, men, dat de verhalen binnen verhalen zitten. Dat iemand vertelt over iemand anders, die vertelt over iemand die een verhaal vertelt. En dit is een verhaal met twee lagen. Het is een verhaal waarin verhalen verteld worden. En dat heb ik uit het kreef uh, vertaald, dus ik zal het het heet Drie Oude Mannen. Er waren eens drie oude mannen die bij de rivier elkaar verhalen zaten te vertellen. De eerste man vertelde het volgende: Lang geleden, toen ik aan het jagen was, heb ik wel eens bevers gezien die heel intelligent waren. Overal kon je zien dat ze steeds daar in de buurt dingen gegeten hadden, maar nooit zag ik ze ergens zwemmen. Twee keer heb ik er met mijn geweer in de aanslag gelegen. Op een keer viel er ineens een boomtak naar beneden. Boom! Precies op mijn hoofd. Toen keek ik naar boven. Jee, meneer. Overal zaten ze daar in de bomen, die bevers. Net als vogeltjes. Hierop gaf de andere man hem een vuurtje voor zijn pijp. En die zei tegen de derde. Nou jij, maatje. Terwijl hij hem een kop thee gaf. Hij wilde echt goed voor ze zorgen. Goed, zei de tweede man. Nu zal ik wat vertellen. Lang geleden waren we een keer aan het rondtrekken. We begonnen honger te krijgen. Maar ik had nog maar één kogel. Mijn dochter vroeg of ik alsjeblieft voor haar een patrijs mee wilde nemen. Mijn moeder zei dat ze vis wilde. En mijn schoonmoeder zei dat ze elandsvlees toch wel het beste zou smaken. Nou, ze maakte het me behoorlijk moeilijk, want ik had maar één kogel. Maar ik ging toch maar op pad. Ik kwam bij de rivier en jouw, ja daar stond een eland in het water. Ik schoot hem neer. Hij viel. En door de val vloog er een vis uit het water op de kant. En die vis viel precies met een patrijs die daar zat te broeden. Dus ik kwam terug met elands vlees, vis en patrijzen. Eén kogel had ik maar gebruikt om twaalf patrijzenkuikens, één patrijs, één vis en een eland te doden. Nou, we hadden een echt feest, maar we hebben ons helemaal vol gegeten, vertelde hij. En deze man kreeg ook een vuurtje voor zijn pijp. Oké, okay, vertel jij nou maar eens een verhaal, zei hij tegen de laatste oude man. Natuurlijk, zei de oude man. Die de andere man een vuurtje had gegeven. Vroeger was ik echt een goede eendenjager. Meestal schoot ik een heleboel eenden. Zoals die keer waarover ik nu zal vertellen. De vrouwen zeiden steeds: Eend! Eenden! Ja, ik wil eend eten! En er waren veel vrouwen. En ik had maar één kogel. Maar ik ging toch op pad. Niet ver daar vandaan was een klein rond meer. En daar ging ik heen. En jawel hoor. Uit de verte zag ik al dat er eenden rondom het meer op de oever zaten. Net of ze klaar zaten om door mij geschoten te worden. Ik pakte mijn geweer en boog de loop flink krom. Ik had mijn hond bij me en ik schoot. Ik had de trekker ten en nauw overgehaald of hij stoof weg om de ene te gaan halen. En hij bracht ze precies naar de plek waar ik zat. De ene vielen wel allemaal gewoon achter elkaar dood neer. En mijn hondje bleef ze brengen. En eens voelde ik iets in mijn grote teen. Wat was dat? Ik had mezelf geraakt met mijn eigen schot. Zo vertelde hij. De andere mannen sprongen nu op en zeiden tegen hem. Nou, jij bent duidelijk de grootste leugenaar. Nou, geef ze me niet eens een vuurtje. Wat kinderachtig. Zei toen die andere man. Ze zijn kwaad omdat ik ze verslagen heb. Zei hij. Terwijl hij zijn eigen pijp aanstak. Liep hij weg. Dit is dan echt een typisch. Uh, typisch krieverhaal eigenlijk. Uh, wat ook nog gaat over het elkaar verhalen van vertellen of iets waar, hier, wat hier eigenlijk niet, niet gebeurt, totaal niet hier is ook het dialoog heel anders, de mensen die flitsen van de ene naar de andere en voordat je de ene zin hebt uitgesproken ben je alweer onderbroken dat zal daar nooit gebeuren, je, is ook de meeste verhalen die eindigen ook met echocy en dat betekent, dit was het dat betekent nu kan iemand anders spreken bij ons uh, word je voortdurend onderbroken, je kan eigenlijk nauwelijks je verhaal uh, Kwijt dat je het wilt vertellen, terwijl daar de mensen echt luisteren. Het enige waar mensen hier naar luisteren is naar radio en televisie. <laughs> en dit geeft me wel gelegenheid om dit te vertellen. <tieden>